Nou, uh, het is inderdaad de Nuisjeburg die dan heel veel uh, haast maakt. En die bal gaat dan nu komen. 5, 6, 7 zondvoerders in het 16 meter gebied van Kennemond. Gaat die wel komen. Is te laag. Veel te laag. En we kan ook niet gekocht worden. Kennemond kan uitverdedigen. Sanders van steeds 0 1 En we hebben nog 18 minuten te gaan. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop van Tot zover deel 2 alweer van uh, dit deel programma. Twee. Gaat die tijd snel hè. Zometeen zijn we er uh, uiteraard nog 1 uur lang. We gaan het onder meer uh, hebben over de collectie van Jelle Atema die eigenlijk in eerste Joop. instantie in het, in het museum zou plaatsvinden en toen ook weer, ook weer niet. We gaan even Daar praten. gaan we praten um, over praten met Kort Draaien. Ik raak op, helemaal die, verslag. Die gaan aan we gaan aan jou. tegen vijf even bellen, maar uh, eerst, ik ben erg benieuwd. We het zijn er zo weer. zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Naar uh, Jabris. Ja, Maries Boll gaf een hele gave voorzet. Uh, Michel de Haan kwam voor zijn man. Kopte keihard in Zandvoort. Hij staat op gelijke hoogte en is nog steeds aan het aanvallen. Zo, aan het begin van uur drie. We staan op gelijke hoogte, hoogte met Kennemeland. 1 tegen en we gaan er tegenaan. Komt gewoon nog een doelpuntje bij voor SVS. Ik hoop het wel voor de jongens. Toch? Maar dan kunnen ze weer een beetje aansluiting met het uh, subtop uh, krijgen. Dat bedoel ik. Ja, de achtste plek in uh, Kennemeland de derde. Dus als je dan wint, nou, dan ga je toch wel aardig, uh, aardig naar boven, denk ik zo. Dan ga je de goede kant op. De goede kant in ieder geval op. Dat is een ding wat zeker is. Jord overigens uit de jaren tachtig. De single van Star Points en You're the object of my desire.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 Nou ja, goud is ook een goede belegging he, goud, tegenwoordig. Ja, goud, ja, goud en zilver, daar ja, kan je jaren, best in beleggen hoor. Jaren uit de, uit de gunst geweest, zilver, goud... En die krugerranden had je vroeger. Dat was nog politiek een beetje beladen iets. Maar daar belegde men vroeger in. Wie weet dat dat weer terugkomt. Goud is alweer, is alweer aan het stijgen. Helemaal goud. Dus, en Nederland heeft dus een beetje zijn hele goudvoorraad verkocht. Wist je dat? Ja, is het waar. Heel lang geleden al. En nee, nog, nog geen 15, 15 jaar geleden. Ja, dat bedoel ik dus. Nou ja, lang. 15 jaar. Wat is 15 jaar? Dat is pech. Goud weg. <laughs> goud, De goud, goud weg. weg. <laughs> Tijd weer voor een plaatje. Bij Zolvert op Zaterdag. Hier is de single van Ario Speedwagon en Keep on Loving You! Het is de jaren 80. Dit de BB&Q-wens. Je hoorde ze met Juni. Snel over naar Jopters voor de slotfase van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Kennermeland. Jop. Ja, waar de 89ste minuut ondertussen loopt. En Salvoort heeft een kans gehad. Dus ongelooflijk. Twee keer op de lat. Twee keer er net overheen. Het is niet normaal. Die ballen willen gewoon niet in. En Kennermeland is een kwartier lang al niet over de middenlijn geweest. Huh? Dat wil ook wel wat zeggen natuurlijk, hè. Kennenland speelt met de wind in de rug en zon voor dus tegenin. En... Ze komen er gewoon niet aan te pas, zo sterk is Salvat, maar die spitsen krijgen die bomen niet in en dat is natuurlijk wel keihard noodzakelijk. Hier wordt nu eventjes het spel stilgelegd, want er komt een wissel bij, even kijken, bij Kennemerland denk ik, ja inderdaad, wissel bij Kennemaland, uh, die gaat eruit, uh, de, Die is moe gestreden, tenminste hij heeft het geprobeerd, wat ik het zou zeggen, en hij uh, wordt vervangen en uh, dat duurt natuurlijk heel even, dat betekent ook dat we straks weer een 30 seconden extra hebben om uh, nog een keertje een te maken, want elke wissel wordt als 30 seconden gemerkt bij tijd uh, uh, om de tijd dus te verlengen. Goed, Jan Zonneveld. met de bal aan de voet, op de zo ongeveer, speelt nu Paul van der Oort aan, aan de linkerkant van, de welt, van het veld. En daar ligt inderdaad de ruimte op dit moment. Van der Oort nog steeds, naar uh, Mol, Mol probeert zijn man te beseren, dat gelukt hem ook. Dat lukt ook. aan, Mol gaat door. Mol zet een diepe paas, maar dat is te scherp, daar kan Nuitseberg niet bij komen. En de keeper van uh, Kennenmaland, en dat is nog steeds uh, je breed. die geeft die bal, Zoeyang naar voren toe, waar Sanford de weer kan oppakken. Daar is een overtreding op Ronald Kalis. En die gaat nu de bal nemen naar zijn broertje. Terug. En dan ga Remco hem Naar Jan Sonneveld. Sonneveld. Patrick van de Oort. Want Patrick van de Oort is gewisseld voor Bas Lemmens. Van de Oort naar Mol. Op de linkerkant dus. Dan wordt hij grof neergehaald. En dat is al, ik denk, de vijfde of de 60 gele kaart voor Kennemaland. En dat is dus de waarheid dan ook weer. Het gegeven dat Kennemaland zes schorsingen heeft allemaal van gele kaarten gekomen. En dat is dus nu ook weer. Ik denk dat ze zomaar een stuk of 6-7. Al, al hebben mogen in ontvangst mogen nemen. Waarvan de eentje dan een dubbele. Paul van Oert, vrije schop uh, vanaf de linkerkant van het veld. Er komt een inswingen Goede bal. Komt mooi hoog. Komt de bestant op. Ik kan er net niet bij komen. Jammer. En het is een achterlijn. En de bal gaat over de achterlijn. Kunnen mag die bal gaan innemen. De 90 staat op het bord. De hapelijke neus doe. Dat nog liever gaat dat het 88 was geweest. Dat Salver wat meer tijd gehad om eventueel nog die bal achter uh, breed te krijgen. En die neemt uh, zet tijd ervoor om die bal weer in het spel te brengen, uiteraard. Want ik denk dat de nummer 3 met 1 punt er wel blij mag zijn tegen dit Zandvoort. Dat er wel eens de achtste plaats staat maar vele malen beter is dan de Hier gaat uh, de bal over de achterlijn via Bascalis. Daar kon hij niks aan doen. Kennemerland mag alsnog een corner nemen vlak voor het einde. En dat, uh, dat zal ook nog wel eventjes zijn beslag hebben voordat die bal uh, weer in het spel is. Iedereen moet namelijk vanaf, vanaf de veld van uh, Kennemerland komen. Want Carlos miste die bal uh, net aan en daardoor uh, rolde hij over de achterlijn en er gebeurde zo'n beetje ongeveer de hoogte van de middenlijn. En nu staat iedereen eindelijk op de helft, tenminste iedereen, uh, op de helft van Zandvoort in het doelgebied van uh, keeper Boy de Vett. En gaat uh, Maarten Duinmaier, die nemen vanaf voor uh, Zandvoort gezien de rechterkant van het veld. Dat wordt dus niet zingen. met rechts. Gave bal. Ja, pakken, natuurlijk Boy de Vett, pakken. en geeft die bal mee weer. Mol. Ja, natuurlijk. Mol heeft de mol. Hoe gaat hij ermee doen? Spel hem berg! Nee, dat doet hij niet!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 Zijswet heeft ondertussen de administratie in orde gebracht. Geeft het signaal en dan kan die bal gaan komen. Dat is weliswaar op de helft van Zandvoort. Maar echt gevaarlijk kan het nog niet zijn. Nee, kopbal van uh, een van de Canembland-spelers. En die gaat naast het door Boiderswet. Haast, kom op jongen, gooi die bal erin. Schiet op naar Remco Ronde. Maar dat is nog steeds op de hoogte van meter gebied van Zandvoort. Terug naar de vet. Zandvoort moet die bal naar voren brengen. Gaat hij naar de linkerkant? bal van de Oort. Kan hem aannemen? Ja, kunnen we heel goed aannemen. Speelt de mal in. Krijgt hem terug. 1-2 naar uh, Berg, uh, gaat wel zijn man passeren. Er wordt er al ander uitgehaald, maar Zandvoort blijft in balbezit, Max Aarderderk. En die raakt hem niet kwijt, helaas. Dat was jammer, want de had dat ook voor een vrije trap kunnen fluiten. Maar omdat Zandvoort in balbezit bal bezit bleef, hoeft hij dit, dat niet te doen. En uh, nu is Zandvoort opnieuw in balbezit via Ronald Kalis. Wordt neergelegd, uh, ter hoogte van de middenlijn. En een van de spelers van Kinderland lekker die bal even meenemen en dan netjes neerleggen. Ja, goed, uh, Zonneveld gaat die bal nemen, tuurlijk. Hele gave paar goede, goed, uh, goede schot in zijn benen, goed richting gevoel. En ook met deze wind is dat heel erg belangrijk natuurlijk. Gaat die bal komen? Hoog de doormond in. Wie is daar voor Bas Bas die kon er niet bij komen. Wordt weggekopt door Kennemaland. Uh, uh, Ronald Kalis moet helemaal terug naar zijn eigen helft om die bal op te halen. Want zo waard, hard waard het hier. Kalis naar de VET, de VET, uh, Zonneveld, Zonneveld. Kom jongens, ga naar voren toe. Schiet toch een beetje op. Het is allemaal zo lang, dus helaas. En dat gaat hier, ja, paal van de oort, Linkerkant van het van de oord naar berg. Berg, die zich nu op de linkerkant bevindt. En daardoor een inswinger kan geven. Voor je zo'n man te bespreken, dat lukt niet. En die bal wordt gewoon lekker weggehaald. Door land Ver weg. Zand van... Op zijn geld De hoogte van de 16 meter gebied. nu hebben we wel ineens haast. Zonneveld gaat ingooien. Maar dat is vrij. Paal van de hoort. Ja, kan hem aannemen, een terug naar Zonneveld. Zonneveld via spelen van Kernenland. Voor de voeten van de spits. En het gelukkig let Zonneveld goed op. En het rooft ronde nu de bal. De rechterkant van het veld. Ronald Kalers, Kalers met die bal in de voet. gaat het kan meters maken. Toen maar. Wil het nu even kijken? Zijn broertje Bas in. Bas kan de bal goed aannemen. Ligt een breed op Max Aardenwerk. En dat is eigenlijk een beetje te slordig. Want dan gaat vierde voeten van Aardenwerk over de zijlijn. En dat betekent dat Kenemmerland een inwoord mag gaan doen. Weliswaar diep in zijn eigen helft. En de, de, de, de is van Zandvoort die alweer kan overnemen. Kales heeft de bal. Ronald Kales dan wel eens te verstaan. Paul van Noord naar Bas Kales. Bas Kales, Max Aardenwerk. Op de rechterkant zitten we nu. Op de helft van Kennemerland. Diepe bal. Dit is het einde. Ja, ik denk... Ik denk dat Zandvoort tekort heeft gekregen. Ze hebben gestreden. Ze hebben ontzettend uh, ja, veel sterker dan, dan kennen waren ze. En het is gewoon vreselijk voor de pech hebben dat er niet een paar ballen meer in zijn gegaan. Het is niet anders. Ik denk dat uh, Kremlinland hier tevreden mee kan zijn. Zandvoort uh, denk ik helaas niet. Een gelijkspel dus voor Zandvoort. Dankjewel Jan Fres en graag tot een andere keer. Ja, tot dan.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 Vooral met dat begin ook erbij, Albertje. Hij blijft leuk. dat en, en, en, ja, Ditje kennen we natuurlijk allemaal. Kinderen voor kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Helemaal, helemaal leuk. En ja, en hoe heet elke ook alweer? Uh... Ja, ik kom ook even niet op zijn Wat stom, hè? Ja. Vorige week liepen we het nog. Broodje toch. poep en ja, precies. broodje dit. Precies. Goed, kom ik... op terug. Ja, zoeken we op. Zoek op. Ik weet dit even niet meer. Ik ook niet. Hm.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 En die naam? Uh, Edwin Rutte is dat? Dat wat? was. Ik ja, heb niet gedrukt. Nee, ja, Edwin, Edwin, Rutte. Edwin Rutte Ik heb he, een punt. He. Ik heb een punt. Poel, we zijn er. Ja, helemaal goed. Zo dadelijk gaan we even praten met Koor Draaien. gaat het uh, inderdaad over de collectie van Jelle Atema. Daar moet een mooie plek voor gevonden worden. Ja, daar er is, is er een. Is stichting een opgericht. er het project aan vooraf gegaan, maar ik heb begrepen dat er nu een stichting is opgericht. Oké, okay, nou, zo dadelijk daar meer over is, gaan we nog even wat muziek draaien. Hier is Sydney Youngblad En if only I coulds. Naar de Zandvoortse Radio, CFM Zandvoort. Met z'n juist Sydney Youngblood en If Only I Could. Ook een plaatje wat een beetje rond de kerstperiode altijd gedraaid werd zo op de radio. Nou, daar past het ook wel een beetje bij. Albertje, ja. En ik heb even het volgende bericht. Een uh, drietal betrokken Zandvoorters: twee weten kortdraaier, Heino Hoekema en Erwin van der Slik.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 ...dat we dachten, van, ja jeetje, hoe komen we daar nou uit? Ja. Vervolgens zijn er een aantal mensen bij elkaar gekomen. Even van de Slik, Heine Hoekema, uh, Jelle Attema en ik. En we dachten, nou, we gaan een stichting oprichten... ...die als primaire doel heeft een locatie te vinden... ...waar die in de collectie kan worden ondergebracht. En op dit moment sta ik in de ruimte bij uh, Jelle. Oké, okay, wat is een gezellige boel daar. Ja, het is uit een oude wassenrol. Die is uh, ongeveer 100 jaar oud.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 Ja jongens, zo gaat ie wel goed hè? Ja, mijn vader en mijn moeder online. Ja. <laughs> ik je dat weer. <laughs> maar ik heb wel vrienden. Door de Dr. Hoek en Baby Makes a Blue Jean Stock. Zo dadelijk uh, krijgen we Roy On Air. Ja, het programma heet nog heel even zo. Roy On Air. Ja, Tussen 5 en 7 uh, uur normaal gesproken. Maar ze gaan nu gewoon twee uur lang, de, langer door. Twee uur langer door? Ja. Tot 9 uur. Zo. En uh, wat Van 5 tot 9, maar... want uh, ze hebben een tweejarig jubileumfeestje.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 Cfm. Dus je bent gewaarschuwd. Zijn ja. gewaarschuwd. Ja. Ja. Nee, leuk. Hartstikke leuk initiatief. Maar dat het alweer twee jaar bestaat dat het programma. Ja joh. Tijd ja. vliegt voorbij. Time flies when you're having fun. Hoe lang zit jij bij uh, Sanford op zaterdag eigenlijk? Uh, nou, no. nou... ook alweer uh, twee jaar of zo hè? Ja, ja, ja. Je post achter de schermen hè? Ja, ja je precies. Achter de schermen. Ja. Dus, nee, hoor, een, langzaam naar voren krijgen. Ja, ik heb je wel door. Draai naar het plaatje.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 I guess she's got a reason but I just don't the bar Me and Alice Now she walks through the with her head held high Just for a moment I caught her eye As a big little zing pulled slow Out of Alice's pride oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go the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 Me what do oh ja, piano huh? Met uh, witte ah. <laughs> Ja, lekker <laughs> Echt? Het maakt mij niet uit Nee, ik doe wat ik doe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 Betrouwbare bron heb ik gehoord dat de muziekpiet morgen ook tijdens de feestmarkt aanwezig is. Hoor. Dus uh, hij gaat lekker muziek maken. Dit de zwarte Piet Blues misschien wel. Ja. Je weet het maar nooit. De muziekpiet hoor je hier bij uh, CFM. En morgen, dus de feestmarkt vanaf uh, 10 uur tot uh, 5 uur. We hadden Walter Oostrom uh, al in uitzending. Die komt morgen met zijn schapjes, uh, ja, schapen, schapen. Ja, 15 stuks uh, maar liefst. En dat wordt uh, door de herder uh, zo over de markt heen gelopen. Best wel leuk eigenlijk.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 dan, dan wordt het een dure hobby. Volgens mij zeg je dan uh, nog eentje en dan huis. Weet je wel? <laughs> ja, <laughs> doe, doe maar een halve. <laughs> doe, doe, doe maar een halve. Ja. Dat is dan 9 euro Albert-Jan. Klopt. <laughs> wil jij even betalen? Dank u, dank u. 9 euro. Nou, dan ga je ook niet meer voor je lol naar de kroeg. Nee, denk ik. <laughs> niet echt. Echt niet. De, de, de, de, ja, de, Al, wil je wat zeggen? De, Rob, je ja, had net over die markt. Dat, ja? de Schind, uh, ik heb uh, trouwbaar baron gehoord dat hij om 2 euro te markt is. Tot vijf uur. En dan gaat hij... Uh, Dat is wel erg geheim. Rondlopen. Ja. Ja. En dan uh, komt hij hier naartoe. Voor die... Uh, wat Albert-Jan net gezegd had over de, die schaatsdingen. Schaats... Uh, Sch ja. Dingen. En, uh, en, en daarna... Uh,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 En een van die paar platen, dat is er eentje van Pip Binnetar. We are young.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 uh, ja, we hebben natuurlijk veel bij de, bij de poot gehad. Maar toch even een internationaal voetbalberichtje voor de voetballiefhebbers onder ons. Uh, morgenavond uh, de, kraker, FC, de Spaanse kraker FC Barcelona tegen Real Madrid. En FC Barcelona trainer Pep Guardiola...